7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De bevolking van Egypte heeft zoals verwacht... het voorstel voor een nieuwe grondwet aangenomen. Het voorstel is met 63,8 procent goedgekeurd, meldt de kiescommissie. De uitslag van het referendum is een overwinning voor president Morsi. De Egyptenaren konden de afgelopen twee zaterdagen... stemmen over de nieuwe grondwet. In Nigeria hebben gewapende mannen... zeker vijf bezoekers van een nachtmist doodgeschoten. Een van hen zou de priester zijn... Daarna staken ze het kerkgebouw in brand. De moordpartij gebeurde in een stadje in het noordoosten van het land. De verantwoordelijkheid is niet opgeëist, maar vermoedelijk waren de daders lid van de te islamitische terreurgroep Boko Haram. Ook de afgelopen jaren vermoorden Boko Haram bezoekers van kerstvieringen. Sinds 2009 zijn bij aanslagen van de terreurgroep honderden mensen om het leven gekomen. De vrouw die gisteren in Kabul een Amerikaanse adviseur doodschoot kwam uit Iran. Dat blijkt uit onderzoek van de Afghaanse autoriteiten. De Iraanse is getrouwd met een Afghaanse agent... en wist met een valse ID-kaart het hoofdkwartier van de Afghaanse politie binnen te komen. Ze vroeg in eerste instantie naar enkele hoge Afghaanse functionarissen. Toen ze die niet kon vinden, ging ze naar de kantine en opende ze daar het vuur. De Amerikaanse adviseur kwam daarbij om het leven. Een vergelijkbaar incident kostte gisteren aan vijf agenten het leven... De incidenten hebben de Afghaanse regering in grote verlegenheid gebracht. Die beweert dat de achtergrond van Afghaanse agenten en militairen goed wordt onderzocht. Een Iraanse energiecentrale is aangevallen door het computervirus Stuxnet. Dat zegt een Iraans persbureau. Stuxnet is een virus dat stuurprogramma's saboteert. Eerder waren Iraanse kerncentrales en de olieindustrie al het doelwit. De New York Times schreef in juni dat het virus is ontwikkeld door de regering Bush. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met buien en veel wind. Morgen nog een enkele bui, maar ook af en toe zon. Het wordt dan ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, de NTR. Ja, stof. Dames en heren, goedenavond. Het sleutelwoord tussen onze gasten is regie. Want de zoon komt er onverbiddelijk aan als filmregisseur... terwijl de vader een van de grote toneelregisseurs van het land is... die trouwens ook films heeft geregisseerd... en zelfs een gouden kalf heeft gewonnen. En de vraag is dan natuurlijk wie wat van wie leert. Hier zijn Teu en Bobby Boermans. Uw presentator is Frank van der Linden. Sommige vaders en zoons praten het liefst over de Duitse film tussen de twee wereldoorlogen. Anderen over hun mooiste orgasmen. Of over de opstelling van Ajax. Of het verschil tussen de filosofen Bataille en Foucault. Waarover praten eigenlijk TWM en Bobby het liefst? Ik. Nou, gisteren nog over de nieuwe James Bond. Nou, nou, over regie gesproken, nou, ja, dat, hemels. Uh, ja, nee, die, en die kijken we dan allebei. Hij, hij heeft hem gezien en ik heb hem gezien. Dat zegt zo'n Bobby, maar is dat ook het antwoord van vader Teu? Daarover praat ik het liefst met mensen nou, sinds de laatste tijd uh, praten wij veel over film. En dan met name dan hoor ik hem helemaal uit over uh, de technische aspecten van, uh, van film. Hoe bepaalde dingen uh, gemaakt en gedaan zijn. Omdat hij daar veel meer van weet dan ik. Dus uh, daar zie je veel meer bij. Doe, doe eens, Bobby. Wat mm. weet jij dan dat teun niet weet van die technische aspecten? Nou, ik denk gewoon het, het, het, het uh, maakproces qua visual effects. Qua productionele dingen, hoe je... Uh, Vooral technische dingen uitvoert. Doe, doe eens even een illustratie dat we dat voor ons zien. Ja. Uh, nee, uh, Waar had nou je ja, gisteren over? Gisteren had je het over die, over die opname techniek. Heet u uh, nou? <laughs> Hoe heet u <die> nou? Daar <laughs> gaan we weer. Nou nou ja. Greenscreen? Nee nee, nee, nee, nee. Over die over die uh, wat je mee kan laten lopen op de set. Het was iets heel hipzik nee, aan maar... Interessant, wat je, wat je dan... Oh, nee, ja, je cut notes die je kan meenemen. Ja, me, nee, je, je kan van? als je... Ja, dat heet cut notes, maar dat is gewoon een programmaatje op de iPad... waar je in... waar als je een viewing hebt, zeg maar, voor je in de montage, in de versie... If, uh, je kijkt, als je een film maakt en je gaat het monteren... dan heb je vaak een, een versie. Hmm. En die ga je dan met de editor ga je die bekijken. En het is nu een programmaatje dat je gewoon... je kan dan je tijdcode indrukken en, die, en dan start hij gelijk met je viewing... En dan hoef je je viewing niet stil te leggen. Nee. En Dan kan je gewoon intoetsen van: nou, dit duurt nog? te lang. Dit duurt hey, te lang. Ja, sorry dat ik uh, je onderbreken. Maar wat, wat weet Boy <kug> nog steeds niet goed? Wat, wat, wat zie jij beter, o, in alle eerlijkheid? Um, als ik naar zijn films kijk, bedoel je? Oh, nou, ik, ik. Nou ja, goed. De boy is, is. Hoe oud ben je nou? 31. 31. 31 uh, dat heeft gewoon met levenservaring te maken. Met de dingen die je nog allemaal achter de kiezer moet hebben. Nou, geef eens een voorbeeld uh, dat je zegt ja. Nou, hij heeft nog geen scheiding achter de kiezer bijvoorbeeld. Dus ja. dat, uh, daar stik je heel veel van op. Dus uh, daar... Uh, <lacht> alle, en alles is materiaal. Dus ik bedoel... Uh, <lacht> maar wel met hart gebroken. Wel wat hard gebroken. Zijn hart, hart is gebroken. Ja. Recentelijk. Ja. Nee, nee, nee, het is al een paar jaar geleden. Oh, nou, daar dus. komen, komen we nog over te spreken. Hé, hey, en uh, laten we eens even naar een gesprek tussen vader en zoon teruggaan... dat werkelijk roerend was. Wat is een, een moment dat jullie tegenover elkaar zaten... Dat, je, dat jullie je nog goed herinneren en dat erin hakte? Uh, nou ja, dan, uh, dan kom je denk ik op, op vrij cliché dingen uit gewoon begrafenissen en zo... van uh, toen uh, mijn opa doodging. Maar ik denk ook wel toen ik voor het eerst liefdesverdriet had. En uh, volgens mij was dat ook in een periode dat uh, Teu uh, in scheiding zat. Over welk jaar praten we om en nabij? Dat weet ik niet meer. Zo'n zo uh, beetje. Volgens mij zes jaar geleden of okay. zo. Uh, en waar, van wie of wat had jij liefdesverdriet? Nou, ik heb van mijn eerste vriendinnetje heb ik al behoorlijk veel liefdesverdriet gehad. En, uh, nou, en daar moet je je dan doorheen slaan. En dan dat, dat zijn de en ergste, hè, zeg maar. Ja, zeker. De, de eerste is altijd het ergst. En, en Teu, stond jij uh, dan op dat moment in jouw leven? Ik, eh, ik, ik, ik, ik had al mijn tweede scheiding achter de rug, geloof ik. Maar dus, eh, nou ja, ik behoor, dit is natuurlijk altijd. Maar oh, dit was uh, de derde waar, waar je aan toe was, inmiddels, op dat moment? De derde is achter de rug, ja. Uh, okay. uh, ja. Daar komen we straks nog op. Ja. Uh. Um, <laughs> uh, in dit geval was het dat ik de tweede achter de rug had. Dus ik weet precies wat het me. Uh, uh, dat hakt er geen bij ons allebei nogal hard in, dit soort dingen. Dus daar zit je dan erg... Maar ik zit natuurlijk ook als een vader... die, die probeert e enigszins uh, het, het, het verdriet uh, te stelpen. En Wat zaken, hoe moet ik mij zo'n gesprek tussen jullie dan voorstellen, Bobby? Hoe, vaak, gaat, hoe gaat, gaat dat toe? Zijn goeie, vaak zijn er goede gesprekken in de auto naar de familie zeg maar, ja. Want, omdat we, omdat Dat je elkaar ook niet hoeft aan te kijken. Dat de nee, geduldig zijn. Ja, omdat we allebei vrij druk zijn. En, uh, en uh, we eten natuurlijk wel, uh, zoals nu, met kerst eten we met elkaar. En dan rijden we naar Venlo toe. En dan hmm. hebben we twee uur in de auto. En, dan, uh, en dat hebben we toch al de afgelopen jaren veel Prot, gedaan ja. en veel gepraat. Raak dat. jij hem aan, Teun? Ja, ik ben erg uh, affectief. Ja. Ja. Ik denk... Ik, wij allebei sowieso. Ja, maar wat Mensen is haar ah, ja, en en haar door zijn door, ja. haar? Ja, haar om, ja, wij, wij omhelzen elkaar ja. veel. Wij knuffelen veel. Bob is een enorme knuffel. Zo'n halfboer en zo'n half zusje zeggen dat ook. Dat is een enorm knuffelbeest. Ik ben dat ook wel. Ja, dus, en, en wie troost dan wie op dat moment? <coughs> troost, troost Bobby dan Teu? Of, of andersom? Of hoe? Nou, in dit geval wat ik me herinner is dat hij er behoorlijk doorheen en dan en dan, uh, ja, dan gaat het automatisch dan dat je iemand probeert te troosten en probeert uh, ook de zaak te relativeren. En, en, uh nou ja, goed, dit is een stadium in je leven. En, en mm. je weet dat je zeker op zo'n op, op, op zo leeftijd dat je denkt dat dit het einde van de wereld is. <lacht> maar dan kan ik hem in ieder geval denken van nou, ik heb al drie keer het einde van de wereld. <lacht> ja, ja, ja, de maar, inflatie is op oh, een nou ja, gegeven moment is, toe, de inflatie. inflatie. Ja. Maar als je uh, wat, dat heb je mij nog niet gevraagd, wat voor mij het moment uh, was wat er bij mij ingehakt heeft. Ja. wat ik wat mij altijd. Je neemt ook de regie om in die termen te blijven. Nee, nee, even nee, over. nee, nee, nee, je. nee. Maar ik zat er net over te denken. Um, die natuurlijk ook. Uh, maar wat voor mij een, een soort cruciaal moment was... dat was na afloop van de première van De Meeuw... ik weet niet of je dat nog herinnert. Ja, ja, ja. Ik weet niet hoe oud je toen was, 16? 16 uh, nee, iets ouder. De Meeuw uh, uh, hadden we première gehad... en, en dat, gaat, dat stuk gaat over een jonge kunstenaar... die in een kunstenaar, kunstenaarsmilieu opgroeit en probeert... Um, zijn talent en, en datgene waar hij voor staat door te drukken bij zijn moeder en bij, bij, bij ja. de, de minnaar van de moeder en dat soort dingen, en daar aan sneuvelt. En daar was je behoorlijk van ondersteboven na die, uh, na die première. En ik ja. weet nog dat ik het premièrefeestje niet gezien heb, want ik heb eigenlijk, geloof ik, twee uur met je op de tribune gezeten. Wat, wat, um, wat deed het dan met je? Ja, ik, weet, ik weet het niet meer zo goed, maar ik weet wel dat het soort van dat ik mijn eigen leven of zo. De Dokter speelde die rol. En ik, ik, moet je eerlijk zeggen, ik weet niet meer zo goed waar het stuk over gaat, maar ik weet wel dat het enorm bij me inhakte, omdat het. Uh, volgens mij, voor je eigen, uh, voor mij of zo ging dat stuk heel erg over je eigen bestaansrecht creëren... en gewaardeerd worden of zo. En dat mm. haakte uh, er wel enorm in. Ook omdat ik, ik denk toen ook in een periode zat dat ik wat jonger was. Misschien dat ik net in het eerste jaar van de filmacademie. Of het, is zo. het is wel bijzonder dat je uh, zegt... het was een première en toch heb ik twee uur op dat feestje... maar over mijn zoon ontfermd. Ja, oh, maar dat, ik denk dat dat... Uh, ja altijd met de uh, zo is. Dat als het erop aankomt, dat het altijd wel familie uh, uh, belangrijk is. Maar er zijn ook gesprekken geweest, en daar schakelen we nu naar, dat jullie met verhitte koppen schuimbekkend tegenover elkaar zaten. Dat doen vaders en zoons ook. Wanneer clashten jullie? Nou, daar moet ik echt heel goed <lacht> nadenken. Nee, dat is, uh, ik, kan ook niet goed, ik kan het me ook niet herinneren. Dat is in onze relatie althans niet voorgekomen. Uh, nou is het wel zo dat hij vanaf zijn moeder en, en ik zijn uit elkaar gegaan toen hij zes was. En daarna is hij voor een groot gedeelte opgegroeid bij zijn stiefvader en bij, uh, bij, bij zijn moeder. Zullen we haar naam noemen? Mar ja, Marijke, Marijke van der ja, Molen. Ja. Ja. En, en um, uh, daar, die, die hebben waarschijnlijk ook het, het zwaarste gedeelte van zijn puberteit meegemaakt. Ik, heb, ik, ik had wel deelouderschap, maar ik was acteur. Dus ik stond elke avond in het land ergens op het toneel. En dan wil dat deelouderschap dan nog wat eens bij inschieten. Dus die moet ik echt alle credits geven en ja. En ik weet niet, maar afgezien daarvan... geloof ik niet dat hij... Uh, hij heeft, hij geen heeft toch nooit... Nee, hij heeft, hij, heeft, hij heeft nooit... Hij heeft ja. geen we we maar waar ja, ja. ja, ja. ja. ja. hij ook andere credits geeft... is dus onder andere een gewaardeerd hoorspelproducenten. Ja. Ja. Uh, en jij zegt... Uh, de last tussen aanstekers uh, van die opvoeding... is vooral op haar schouders uh, terechtgekomen. Jullie hebben dus eigenlijk altijd... een harmonieuze verhouding gehad, Boebi? Ja, ja, volgens mij wel. Ik, uh... Nou ja, op een gegeven moment toen mijn ouders gingen uit elkaar... toen ik volgens mij 6, 7 was. En, uh... en toen ben ik Teu wel altijd blijven zien. En het was ook niet zo dat... Uh... Het, het was nooit het gevoel dat, dat ik het het gevoel had van oké okay, mijn, mijn vader heeft me verlaten nee. helemaal niet uh, um, het was juist het tegenovergestelde ik, het was een soort van die vader die altijd maar een soort ja. van je wil zien en dat je denkt ja maar ik op, ik zit nu lekker hier in de, in, um, um, nee dus en dat is ook altijd het belangrijkste kijk je nu weg te Nee, het is, altijd, het is altijd het belangrijkste geweest. Wat ik heel erg heb geleerd van, van, van allebei mijn ouders, zowel mijn vader als mijn moeder. Is dat ondanks het feit dat ze niet meer bij elkaar zijn. Uh, gaan we nu bijvoorbeeld vanavond weer met elkaar eten. Straks na kunststof is ja, het we, Ja, en dan gaan we met elkaar eten. En, uh, en dat zijn we ook altijd blijven doen. En uh, mijn ouders hebben altijd uh, ontzettend veel liefde getoond. En zijn er altijd voor me geweest. Dus het is... Toch, dan zit die, die, die, die Boermas ook een beetje getormenteerd gedurend naar de regisseur Frans Kotteren van dit programma te kijken. Terwijl ik hier de interviewer zit. Wat, waarom? waarom? Nee, nee, nee. nee, nee. Helemaal, <lacht> ik ben de Met enige en dan luister ik hierna. Omdat? <lacht> Om nee, nou, nee, ik, ik, nee. Inderdaad, ik realiseer me... Um... Dat Marijke en ik waarschijnlijk uh, een soort slechte echtpaar waren, maar hele goede ouders. Ik bedoel, dat, ah, dat, ja, mooi dat, dat, uh, uh, dat heeft ook altijd. Je kan als ouders niet op elkaar, dat gaat niet. Dat, uh, nee. dat, dat, dus, dus, Wij stellen dat, de... dat uh, hierbij officieel voor. Hij stelt altijd liefde getoond. Dat is, Goed. is belangrijk. Uh, we hebben nog een, een kwartiertje of drie om uh, oh. zo'n relatie <laughs> nader te exploreren. Uh, luisteraars die kunnen natuurlijk uh, mailen radiokunststof.nl. Uh, radiokunstof.nl. Ga dan even naar het gastenboek. Ook uh, twitteren is mogelijk. Hashtag Radiokunstof. Um, zullen we even een klein, klein stukje laten horen van uh, de commercial van de Soldaat van Oranje? Dan mag uh, jij, Bobby, even vertellen waarom we dat kiezen? Uh, uh, nu? Ja, ja waarom, waarom zouden we dat hebben gekozen? Uh, nou, ik denk omdat dat hetgene is waar we indirect uh, toch een soort van samen hebben gewerkt. Uh, ik heb de commercial geregisseerd voor de musical. En Thuy heeft de musical uh, geregisseerd. Ja. En, uh, en zo, ja, en dat was wel, vond ik heel tof. Dat je hey, hey, iets kan... En hoe komt het dan dat Bobby uh, dat mag maken, zo'n commercial mag doen... Is dat dan een geste van de vader? Loopt dat anders? Nee. Bobby uh, uh, maakte de trailers voor, voor het, uh, het gezelschap waar ik, uh, wat ik had. Het uh, derde bedrijf. En uh, daar was ik... En te mate tevreden over. Ik kan niet, uh, niet ontkennen dat ik dat in de tijd heb gedaan... omdat het goedkoper was... Uh, <laughs> dan een officieel bedrijf. Ja, maar dat het was zo, in zo fantastisch. Nederlandse theater Ede, het ja, enige wat, wat ik gedaan heb toen... is toen Soldaat van Oranje klaar was... en dan moest een commercial gedraaid worden. En eigenlijk verraste dat me. Want uh, producent Fred Boot... en uitvoeringsproductiecent Robin de Levite... hebben op hele eigen initiatief benaderd. En okay. ik heb daar werkelijk helemaal niets aan gedaan. Kom maar door met die uh, Soldaat van Oranje... Ik ga niet naar Engeland. U moet naar Engeland. Om de monarchie te redden. Wat gebeurt er met ons? Een verhaal over vriendschap... ...liefde, verraad... Achtung! ...en victorie. Ik wil vechten tegen die gore schok film en muziek in een draaiende theaterzaal. Met het grootste decor ooit gebouwd. Nu, in de theaterhangar op Vliegveld Valkenburg bij Leiden. Soldaat van Oranje, de musical. Het verhaal dat verteld moet worden. Wacht niet tot morgen, maar boek vandaag op soldaatvanoranje.nl ik zie die oogjes van uh, Bobby uh, Boermans uh, glimmen en hij wiegt ook zo lekker mee. Deugt hij nog steeds? Is hij, hij 100% de, perfect? Hij, hij, hij deugt nog steeds. Het is vooral grappig om het zo alleen in audio te horen... omdat je het natuurlijk altijd met beeld ziet in de, in de montagekamer. Ja. Wat is je vak? Uh, regisseren, uh, film en commercials en videoclips. Wat voor soort? Uh, ik denk uh, tot nu toe vooral zeg maar in de commerciële hoek uh, en qua film ben ik nu bezig met mijn tweede thriller mm -hmm. en, uh, en commercials is gewoon ja dat is gewoon van alles. 70 van je tijd denk ik is een beetje Clips, commercials. commercials Lichte ja. zaken. Ja. Want dat is in Nederland toch wel hetgene waar je eigenlijk gewoon je vaste salaris mee kan verdienen. En film moet je echt doorheen breken. En op een gegeven moment kom je op het niveau dat dat wel lukt. En dat begint nu steeds meer te lukken. Ja, dat. Twee, Boermas, wat doe jij eigenlijk? Ik ben toneelregisseur voornamelijk. Ik ben artistiek directeur van het Nationale Toneel in Den Haag. En daarnaast. Heb ik een musical geregisseerd en... Um... Uh, Regisseer ik af en toe in het buitenland. Dan gaat, gaat, gaat dat gezicht weer in die hand. <laughs> wat, wat? Nee, nee, ik weet het niet. Uh, en ik heb... Um, uh, ik doe af en toe film. Enfin uh, uh, film. Ik heb ooit één film geregisseerd. En, en daarnaast... Uh, een, een, een drietal televisieseries. Ja. En, en als ik... Uh, de grote filosoof uh, Mieke Telkamp... zou moeten aanhalen. Waarvoor, waarheen... waartoe dit alles? Wat zou je dan antwoorden? Dat is een, mm. dat is, dat is, dat is een goede vraag. Um, uh, waarom... je überhaupt in dit vak... Te komt. Ik... Um het was het laatste redmiddel waar mijn vader me naartoe gestuurd heeft uiteindelijk in Venlo. Waar, uh, en toen ik naar de toneelschool gestuurd werd, echt, had ik ook nog nooit een toneelstuk gezien. Maar mijn vader dacht een lange lessen. Uh, ja. laat hij dat maar doen. Ja. Want uh, misschien komt er dan nog wat van ja. Maar dan ga je er nader Dan om, ga je er nader ik, ik Ben acteur, nee, natuurlijk, Ik ben acteur geworden en dat beviel me uitermate tot een bepaald uh, moment. Ik heb twaalf jaar lang op het toneel gestaan en, ben, uh, en heb toen besloten om mijn eigen gezelschap op te richten. Ja. Uh, omdat ik... Uh, nou ja, zelf wilde bepalen of ontevreden was met, met de stukken en de voorstellingen waar ik in stond. Het is gewoon van het een naar het andere. Wat beviel je daar vooral? Nou, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik was acteur midden in wat wij in het toneel noemen de conceptuele revolutie. Um, eh, waarin uh, concepten van regisseurs belangrijker werden dan de stukken. Dat, dat, dat, dat, dat, dat was van belang. En ik vond, en ik was acteur, dus mijn belang was om zoveel mogelijk uit. alle Shakespeare, Chekhov's en, en rollen te halen. wat uh, erin zat. En. maar vaak kwam je daarmee in conflict. met de betreffende. concepten van regisseurs. dat je maar 40% mocht spelen. wat de rol van mag. Dus op een gegeven moment is mij de lol in het acteren enigszins vergaan. En. Mm. en begon ik ook vervelend te worden tegenover collega-acteurs. door ze voort, de, de, de, voor te spelen. Wat ze, hoe ze hun ze tekst okay, moeten zeggen. wat ze moesten ja. doen. En je moet daar staan, et cetera. Alles wat, je, alles, alles wat je kunt doen om ja. impopulair te worden. Precies, uh, dus toen heb ik ook besloten... ik moet erbij ophouden met spelen. Johan Cruijff-syndroom eigenlijk. Precies, ja, ik, ja. Moet het, ik moet het zelf gaan doen. En toen heb ik ja, dat ook gedaan. Toen ben ik begonnen met een gezelschap. En heb toen ook een eigen theater uh, gezorgd. Voor een eigen theater, wat Bobby, niet... hoor jij hem nou uitleggen waarom hij dit doet? Ik niet. In... Hij, hij vertelt wat hij doet. Maar... Ja. Um... Ja, boeby, ja. ja, ik zit te twijfelen. Ik denk dat het. het ja. Weet het is, hij dat wel, die teuk? Het is de, en, ja, de enige zin die je aan je leven geeft. Op zo, op zo, de enige invulling die je, die je daarin geeft. Mag ik een, een ja. poging wagen? Nou, ik heb, maar dat is ook zo'n standaard ding. Wat je natuurlijk altijd uh, door de jaren heen ontwikkelt. Ja. En dat je tegen jezelf zegt: Nou, de werkelijkheid is zo gecompliceerd. Daar, daar, daar, daar, daar, daar heb ik geen greep op, daar heb ik geen zicht op. Mm. Daar word ik of verdrietig van of uh, ja, je, je kan ja, er niks ja, aan ja. doen. En datgene wat ik in een toneelstuk. Dan kan ik in, een, in een kort moment van verdichting kan ik dingen inzichtelijk maken... of transparant maken, of oorlog ja, en gevolg. Ja. Een, een, schijn van, ja. een schijn van waarheid, een vermoeden van, wa van, van, van waarheid uh, uh, dingen. In mijn geval is het zo, ik ben behoorlijk katholiek opgevoed. En uh, nadat ik daar afscheid van genomen had ontstond daar een grote leegte, nietwaar? En, mm. en uh, voor mij is Een toneelvoorstel heeft ook iets met een... Met een nou, mis... laat dat eens los op drie zusters, hè, wat, wat nu ja. speelt. Hè. We, we, ja. Nationaal toneel, je hebt dat geregisseerd, eigen interpretatie. Dit alles, wat doe je nou, dan? Dat, met... gaat over, dat gaat over, over, uh, over, over, over mensen die naast invulling aan hun leven proberen te geven. Die op zoek zijn naar de zin van hun bestaan. En dan zijn er twee mannen, Verschinen en Toetsenbach. Die hebben allebei een theorie. De ene en zegt van nou, het leven, we moeten werken en doorgaan, want het leven verandert langzaam. En ooit, ooit wordt, dat, wordt dat beter, ooit wordt het leven beter. Hmm. Beter. Wat beter. Een toetsenbacht Die zegt nee, het leven blijft hetzelfde als het is. Ja, we gaan naar de maan, we gaan naar de dingen. Want het leven ja. blijft hetzelfde. Mensen zullen altijd klagen van wat is het leven zwaar. En bang zijn voor de dood en niet willen sterven. Dat ja. blijft. En er zijn er drie zusters. En die kiezen ervoor om geen kinderen te krijgen. Maar die willen ook een zinvol bestaan. En, uh, nou ja, en, en dat, dat vindt zich dan neer. Uh, dat, dat moet dan gebeuren in Moskou, want ze moeten ergens anders naartoe. Dat kan je niet hier doen, dan nee, moet je decor zeggen. veranderen. Uh, en dat gebeurt nooit. Maar dat dus min. krijg je dus. En je kan mensen ook niet veroordelen, want je doet zelf precies hetzelfde. Maar die, dat, nou ja, wat, wat, ik, wat ik leer van Tsjech of door die stukken te interpreteren naar mezelf toe te trekken, etcetera, leer ik een heleboel van mezelf. En dan, ja, dan houd ik mezelf voor dat ik in ieder geval... Uh, bezig ben geweest met sowieso... Het, Wacht eens, het, ik ga je uh, weer even. Bobby, wat zou hij moeten leren over zichzelf, denk je? Wat zou hij moeten leren over zichzelf? Uh, loslaten af en toe misschien? Uh, nee, mensen of, of, of, of dingen? Nee, de teuk kan soms... Uh, enorm zichzelf verliezen, denk ik, in zijn werk. En dat, uh, en dat heb ik ook. Uh, en dat is tegelijkertijd ook hetgene wat ik in, in hem, enorm in hem bewonder. Mm. Uh, de, de passie en de energie uh, waarmee die in stukken kan duiken. Maar je, ik, en ik zie ook een soort van... als dat dan is het een première geweest en, hup, en dan is het weer door naar de volgende. En, dan hup, en dan is het weer door naar het volgende project. En, um, en dat bewonder ik heel erg in hem. Maar ik, ik, ik zie ook wel af en toe dat ik denk, zo, uh, uh, pas op. Of ja. zo. Of, of, dat je, je moet ook af en toe misschien weer even buiten kunnen staan. En te, waar, waarom denk je dat Bobby doet wat hij doet? Ik denk dat het uit dezelfde bron, uit, uit bron komt. <laughs> ik bedoel... Um... Ik denk, ik, denk, uh, ja. ik denk dat hij hetzelfde heeft uh, als ik een redelijk getroubeleerde verhouding tot de werkelijkheid. <laughs> en, ja, en, en, uh, maar en wat probeer... is dan jouw redelijk getroubeleerde verhouding met de werkelijkheid? Bobby, wat verklaar je nou? nou nee, ik, ik, ik denk met, uh, met films... Uh, ik, als ik het dan specifiek over films heb, is, is uh, het is één grote fantasie. En dan kan je continu uh, induiken en... Je, en, en, en uh, films kijken, word je meegenomen in die fantasie... en in films maken kan je dat zelf creëren. En, en dat vind ik heel erg leuk. En het is eigenlijk alles wat je ziet om je heen. Of het nou politiek is, of dingen die op straat gebeuren... of uh, een zwerver die je voorbij ziet komen. Dat gebruik je toch we ja, Even concreet zijn, je bent nu bezig met app. Ja. Vertel even wat het is en wat je doet. Uh, het is een... Een trailer. Uh, gericht op tieners. Uh, en het gaat over een jong meisje. die op een gegeven moment. een appje op de telefoon krijgt. en uh, zodra ze dat appje ontvangt. Um, gebeuren er eigenlijk allemaal rare dingen. en vallen er doden. om haar heen. Um, en het is eigenlijk een, uh, een thrillerfilm... die voor het eerst gebruik gaat maken van second screen. En second screen, dat is uh, zeg maar. op je telefoon. dat je op je telefoon. extra materiaal. kan zien. En. Um, en dat gaat dan in de bioscoop gebeuren. En dat is heel spannend. Dat is een nouveau thé, hè? He? Dat is een nouveau thé. Ja. En uh, hoe, hoe verdient de mens daarmee met zoiets als dit? Komt dat uh, fijn in de... Klassieke bioscopen? Verkoop ja, ja, ja, een dit, omroep? Nee, nee, nee dit, dit, nou, hoe dat werkt in film is gewoon... dat Er komt een distributeur bij. Het wordt gewoon geproduceerd, er komt een distributeur bij... en uiteindelijk uh, komt het gewoon in de bioscoop. Okay. En, uh, dus jij gaat nu uh, een van de weinige mensen in Nederland... worden die nog iets gaat verdienen met een film? Ik, nou ja, je hebt daar dan een, een soort deal over. Je verdient, je verdient aan het begin. En, um, uh, en als je het goed doet, ja, dan hoop ik dat ik daar ook nog wat van terug... En nou zit ik dan uh, in... Uh, of wat voor theater dan ook. En, uh, hoe zie ik dan het tweede scherm? Want ik mag er toch mijn mobieltje helemaal niet gebruiken in, in die zaal. Nou, daar, daar, hebben nu, nou, daar hebben we nu afspraken met Pathé over uh, gemaakt. En uh, we hebben een paar keer met ze om de tafel gezeten. Uh, dat ze voor deze voorstelling echt een uitzondering gaan maken. En het wordt ook in de marketing gepusht. Dat je dus van tevoren eigenlijk de app die uh, bij de film hoort, moet downloaden. Ja. En wat zie ik dan bijvoorbeeld dat niet in de film zelf zit? Uh, nou ja, uh, parallelvertelling. Dus uh, uh, op een gegeven moment de, de hoofdpersoon die rijdt uh, op een motor... en uh, op een gegeven moment moet ze er de beste vriendinnetje proberen te redden. Uh, dan springt ze op de motor en in de film snijden wij het dan terug naar het vriendinnetje. Maar op je telefoon zie je haar gewoon op de motor doorrijden naar het vriendinnetje toe. En ik wil nog niet te veel weggeven, maar eigenlijk zijn er zo een stuk of. We gaan het niet overdoen, maar er zijn een stuk of tien, twaalf momenten in de film die we heel doelgericht kiezen. Om te kijken over die ervaring, dus het feit dat jij als kijker misschien net iets meer weet dan de hoofdpersoon. Dat we zo de kijkerservaring wat groter kunnen maken. Oké. Twee, waar gaat die film over? kijk is natuurlijk allemaal snel. Deze film. Uh, ja, maar maar ja, wat is heb... het verhaal? Ik heb het, ik heb het niet gelezen. Ik, ik, ik weet het hij heeft niet. jou daar niet over nee, gehad. We, we hebben het nooit over, uh, over uh, die dingen. Ik, ik, ik, ik, <laughs> weet, ik zie de film als af is. <laughs> dat, dat is ook niet zo. Ja. Dat is, uh, nee, iedereen denkt dat we waarschijnlijk veel over dingen. Maar dat is helemaal niet zo. Oh? Ik bedoel, hij, doet zijn, nee, hij doet zijn eigen ding. Ik doe mijn eigen ding. En, en, en, en, en we nemen er kennis van. En, uh, het is ook niet dat ik zijn <laughs> stukken al lees hoor. Dat nee. is ook nee. niet zo. Nee, ik, ik heb hem ook nooit goed. <laughs> Zeer, nooit, nooit gedwongen om naar toneelstukken te gaan kijken. Want dat doen nogal veel mensen. Ja. Dat heeft hij niet gedaan. Ik herinner me nog een keer dat hij voor het eerst de Hamlet zag. De Hamlet die ik mm. had geregisseerd mm. met Jacob Derwig in de tijd. En dat hij dat zei. En de, Ja, tof, tof. Ja, is goed. Ja. Tof. Ja, tof, is goed. Ja. En toen kwam hij een week later en toen zei hij tegen me... dat verhaal van de Hamlet heb je van de Lion King gejat, oh. zei <laughs> hey, Teu, wat voor... <laughs> Wat voor youngster was jij eigenlijk? Wat voor, voor mannetje in Venlo was je? Nou, nee, ik ben opgegroeid in Venlo. En Venlo, ja, ja goed. Dat, dat, dat, dat, dat is geen universiteitsstad, et cetera. Dat is een tuinderstad. En daar, die ligt tegen het roergebied aan. Waar uh, veel uh, nozems had je toen nog in die tijd uh, opgroeid. Een katholieke zuiden. En ja, daar was niet veel te doen. Dus ik geloof ik, uh, ik, ik, uh, dat ik met mijn twee vrienden... de, de hele revolutionaire uh, beweging was in Venlo. <enlightened> en... Uh, Um, Gavo had ook een underground drukkerijtje, et cetera. Dus ja, nou ja, dat. En, en ik heb het mijn ouders behoorlijk lastig gemaakt. Wat is behoorlijk lastig? Nou, met politie in aanraking, thuis weglopen. Wacht even, wat is met politie in aanraking? Maar ja, wij hadden nou, politie in aanraking, dat, dat had gedeeltelijk te maken met, uh, met alle uh, um, de demonstraties die wij organiseerden in Venlo. met, uh, met de tuindersjongens tegen Tsjechoslowakije of tegen wat dan ook. Nou, de Russische, gedeel... inval al daar. Russische inval al daar. Het had ook te maken met, met, met, met uh, de, de, de, de handel in softdrugs die daar veilig tierde op, op uh, in het grensgebied. Maar je je aan nou ja, ik, ik, wij, wij, wij werkten in, in, uh, met veel jongens in, in, in, het, in, het, in het roergebied. Als wij vakantiegeld of, of als je vroeg van school werd gestuurd, dan ging je daar werken. Via koppelbaas en met die. En die, uh, die Daar kon altijd wel wat soft mee mm. heen en weer. En dan werd je dan weer uh, voor thee aangehouden. Etcetera. En de romantische verhaal zijn heel bovendien. He? Nee. Maar goed, kortom. Venlo de, de was. Ja, maar omdat we afzetten, af, afzetten. En het en, was ook weggelopen bij we, Parma? Nou ja, een paar dagen. Een keertje weg. Ja, tot grote schrik weggelopen. Op mijn 16e uh, ongeveer. Het, maar dat had alles te maken met een enorme soort. Moest eruit. En het was op de golven van de van de tijd natuurlijk op dat mm. moment ook. En dat, en dat, uh, dat gebeurde op alle fronten. Dus ik heb het, uh, moet je eerlijk zeggen... behoorlijk lastig gemaakt. In ik ben ook internaat geweest, et, et cetera. Um, omdat ik op school niet wilde deugen. Uiteindelijk is dat allemaal goed gekomen. En ik moet mijn... ...vader meegeven dat hij tot, uh, tot het laatste toch in de buurt is gebleven... ...en me nooit ja, heeft laten... En, en hij trapte hier naar die toneelschool... En, maar en dat, da, da, dat had te maken met het feit dat hij vroeger ja. zelf dit had graag had willen doen... ...en uh, uh, zelf een niet uh, uh, onvoldienstelijk uh, uh, nee. auteur is... Uh. Wij praten in Kunsthof vanavond uh, van de NTR... over de wonderwereld van uh, kunst, cultuur en media... met uh, Teu Boermans, regisseur, en zo'n Bobby Boermans, ook regisseur... dan van het hippere genre, als ik het zo mag uh, uitdrukken. Uh, en wat voor jeugd had jij, uh, Bobby? Ik, uh, ik had een jeugd die uh, uh, voornamelijk in de, in de film- en theaterhoek uh, uh, ja, was. Uh, um... Schetst dat het milieu van vader en vrouw ineens? Nou, de, um, de, mijn moeder uh, is producent. Mijn vader is regisseur uh, en artistieke uh, leider. En um, toen mijn ouders uit elkaar gaan, toen, uh, zijn gegaan... toen ben ik op mijn zesde, zevende... ben ik uh, bij mijn stiefvader gaan wonen en bij mijn moeder. En die hadden een filmstudio. Uh, in amsterdam noord uh, Schramm Studios. En daar ben ik opgegroeid. En uh, ja, dat was gewoon echt uh, in een filmstudio. En, uh, en dat realiseer je je eigenlijk helemaal niet. Want wij woonden daar boven, op de bovenste etage. En onder waren gewoon uh, drie studio's waar speelfilms en commercials Ideaal en tof voor een jongen, joh. Ja, was super tof. Was echt super leuk. En, en, maar, en daar, <tus> daar groei je dan op en daar speel je dan. En en dan is het gewoon heel normaal dat je gewoon op je twa twaalfde al lichtbussen staat te laden om twee uur s'nachts die van filmsets terugkomen. En, ja. uh, en je doet automatisch, omdat wij ook het lichtverhuur binnen uh, het bedrijf hadden, uh, doe je daar automatisch heel veel technische kennis op. En, uh, maar dat klinkt dus allemaal heel erg gezellig. Niet gerebeleerd zoals The? Nee echt uh... echt zo'n keurige nieuwe generatie jongen. Nou, nee, ik was niet keurig. Ik bedoel, ik. Uh, maar ik, ik woonde in een studio en dat was een soort grote speeltuin, want dat was heel groot. Dat dus je moet je voorstellen, zeg maar. Uh... Nou ja, vanaf hier van het Park tot en met daar bejaardentehuis. Ja, een meter of 500. dat ja. je nu na 300 jaar. Ja. Uh, en dat was een heel groot uh, terrein. En daar kon je van alles doen. Uh, het was helemaal niet nodig om het te revolteren. Uh, nee, het, en het enige wat wij deden op mijn middelbare school... Uh, ik zat hier tegenover op de middelbare school... Uh, was, was heel veel filmpjes maken. En uh, ik heb eigenlijk met mijn, uh, uh, op de middelbare school met al mijn vrienden heel veel filmpjes gemaakt. Ja. En, uh, waar, ma waar maakte je dat mee in de tijd? Toen nog op uh, Hi8 en op VHS. Ja. En uh, uh, met een eerste VX1000 Sony titelgenerator. <laughs> en, um, nee, en dan maakten we hier filmpjes. En dan en overvallen en dat soort dingen. En, uh, maar hoe was uh, het om, om als jonge jongen... wat is het, twee, drie, vier scheidingen... Uh, in je allerintiemste omgeving mee te maken? Mensen in nou, Waarbij ja, die maar uit elkaar gingen, met naar bed gingen, met een ander naar bed gingen, nieuwe verhoudingen begonnen. Nou, in die zin wil ik daar zeker niet zielig over doen. Maar je hebt wel op een gegeven moment, weet ik wel, op een gegeven moment dat ik bewust voor mijzelf had gezegd uh, tegen mezelf. En dat was ergens op de middelbare school, dat ik dacht: ja, zeg, als iedereen, als ze maar aan de gang blijven, dan, dan doe ik het lekker zelf wel. Ik, ik neem zelf wel de tram. En. Um, uh, en in die zin, ik denk wel dat ik vrij snel op misschien iets jongere leeftijd... dan sommige kinderen, uh, gewoon mijn eigen plan heb getrokken. Uh, ook en een beetje zo vanuit het idee, ik wil er zo'n puinhoop <tus> niet van maken? Nou... Ja, dat, daar twijfel ik nog steeds aan. Omdat uh, ik twijfel ook als ik soms zelf dan met relaties of met vrouwen of zo. Of, of, of dat misschien meespeelt in de keuzes die ik nu maak met, dat, uh, met dat vrouwen. dat klink, klinkt me net iets te abstract. Nou, Namen en rugnummers moeten we hebben, Bobby. Nee, ik heb net bijvoorbeeld een, een relatie achter de rug. En, ik, uh, en een van de redenen daarvan was ook om, dat ik toch wel enigszins problemen heb om dan verder te gaan, zeg maar. Dan. Te binden. Ja, nou ja, ja. En dat kan jij niet helemaal loszien van. Van nou, ik, weet, ik weet dus niet of dat meespeelt. Ik weet ja, niet, ik weet niet ja. of dat meespeelt. Of dat het gewoon... Tegelijk, want tegelijkertijd weet ik dat het ook een groot gedeelte van die reden is... dat ik heel graag mijn passie wil volgen. En dat is film. En, uh, en dat ik daar dag en nacht mee bezig ben. Ja. Uh, maar ik twijfel toch soms... Maar dat, zou, dat weet ik gewoon niet. Of, of misschien... zeg maar Of, of het eigenlijk jeugd dus de schuld van teu is. Dat, ja, ja, dat, dat, zou, dus dat, dat is... bot is, ja, ja. is het de schuld <laughs> teu. van teu. Nee, maar in ernst teu? En als je uh, de, nou, de vraag ik, heel ik, serieus neemt. Ja, ja, ja nou, ik, ik, de, natuurlijk. Dat is een vraag die ik mezelf ook uh, voortdurend stel. Ik, uh, ik vind uh, absoluut dat ik op, uh, uh, op dat, dat gebied van het vaderschap. Uh, zeg maar zeggen: maar, zeg maar, de De moraal. Uh, de, ja, ja, dat ik, dat ik daar een, op alle fronten tekort geschoten ben. Eh. Uh, uh, uh, omdat ik eigenlijk vind, ik kom zelf uit een, uit een hecht katholiek uh, gezin... wat nog steeds bij elkaar, met mijn, ouders, met mijn vader is overleden... maar dat, dat trekt heel erg naar elkaar toe. Ik ja. heb me er heel erg van los uh, proberen te maken... maar ik, ik, ik vind dat ik daar dadelijk tekort geschoten ben. En welke en optie ik, dan? Nou, ik, omdat ik eigenlijk misschien diep in mezelf vind... dat ouders bij elkaar hoort te blijven en, en, en, en een gezin intact moet. En dat je, de, dat je op het moment dat je, dat je ouder bent... dan moet je ophouden met die flauwe kul. Dan heb je dan een andere rol en een andere verplichting te ja. Te, te vervullen. Daar was ik niet toe in staat, schijnbaar. En, uh, of daar waren wij uh, niet toe in staat. En ik heb mij wel altijd heel, heel erg bij me bewust geweest van het feit wat. wat wat de consequentie uh, is... is maar, mogelijk het, uh, wijst dat fragmentarische ja, liefdesleven van zo'n. Ja, maar, maar goed, dat, ja, dat, uit, uit, <laughs> dat kinderen toch veiligheid en, en, en, en, en regelmaat... en co constante dingen wil, uh, uh, willen hebben, denk ik dan. En je maakt ja. het natuurlijk ook zorgen... wat voor impact heeft, heeft, heeft die scheiding gehad op die kinderen? Dat vraag je uiteraard voortdurend af. Nou, in dit geval, uh, omdat je net zelf... Ik probeer dat, dat ook nog steeds te ontdekken. Ja, ja net dat dat behoudt, het voorbeeld geeft... Ja. Ja, denk, dat zou kunnen. Hoewel dat ook wel een excuus zou kunnen zijn. Ik heb ja. bindingsangst omdat mijn, uh, omdat mijn ouders... Dus daarom begin ik er niet aan. Maar als ja. ik zie hoe die, wat hij die, wat die zegt... Uh, uh, uh, uh, doe ze een beetje rustig aan. Dat kan ik natuurlijk zelf ook voorhouden. Ook, ook voorhouden. Want hij heeft dezelfde, Gek, dezelfde. dezelfde passie. Ja. En als het komt tussen werk en relaties... Uh, dan denk ik dat het, het grootvaderschap nog wel even op zich laat wachten. Uh. Hey, en Bobby, als, als we een stadium verder opgaan, wat, mm -hmm. wat voor wereldbeeld, denk je, dat die teu uiteindelijk... Uh, als vroeg uh, volwassenen in, in, in toneel ging omzetten? We hebben het gehad over de jeugd, over die adolescentie. Met wat, met wat voor visie trok die man uiteindelijk het bestaan en de toneelwereld in? Wat wou hij daar op, de, op dat podium uitdragen? Ik denk in zijn in jonge jaren misschien zichzelf. En... Uh... Ja, ik weet het niet. Ik denk gewoon, het klinkt misschien heel cliché, maar ik denk wel met de stukken dat hij een betere wereld of zo wil uh, misschien wel achterlaten. In, in dat kleine wat je dan kan doen of zo. Ja, want als je even naar, naar de stukken kijkt, de, de stukken in de journalistieke zin van het woord, de stukken in de toneelmatige zin van het woord, dan is het woord engagement altijd in de kolommen te vinden, tuurlijk. Tot, ja, je wordt ja, er bijna ik moe ik ook, van. Ja, nee, maar dat vind ik ook. Ik, vind, ik, ik, ik ben me zeer bewust van het feit dat ik subsidiegeld opmaak. En ik vind... Ik heb altijd een, een, soort, een soort favoriete vergelijking... dat ik vind dat... Uh, een toneelgezelschap zich moet verhouden als, als, als een hofnaar tot de koning, waarbij de koning dan de samenleving is. En een wijze koning die houdt er een hofnaar op na die hem de achterkant van zijn gelijk laat zien. En, en, en, en die hofnaar en, wordt daarvoor beloond. Ja, die, wordt, die, die doet hij die tegen kosten en inwoning. En dan moet hij de grens opzoeken. En als hij te ver gaat, wordt hij in het varkenskot gegooid. En, en geslagen. Et cetera. Maar dat is onze taak. Want ik bedoel, daar is die subsidie ook voor. Om voortdurend vraagtekens te zetten bij wat vanzelfspreken is en dan komt het engagement nog ook maar alle grote werken uit de wereldliteratuur uh, uh, van nou de Grieken of Shakespeare of oh. Shakespeare gaan daarover en die houden repertoire omdat er hele actuele thema's in zitten die vandaag de dag nog steeds gelden en zit er het uh, eigenlijk ook maar enige moraal in dat hippe werk van die hele Bobby <laughs> Uiteindelijk komt, ik, ik, ik, komt dat nog wel. Nee, ik, denk het, ja. ik, ik, ik denk dat hij nu. Uh, uh, uh, het begint dat, uh, langzaam te komen. Ja, ik denk dat hij voornamelijk bezig is nu om, om. wat je sowieso moet doen: het handwerk onder de knie te krijgen. Om uiteindelijk datgene wat je hebt. Je hebt een technische. Een technische reis die je maakt, maar je hebt ook een inhoudelijke reis... en die is naar jezelf toe. Jij zit op dat kruispunt, Boemie. Ja, dat, dat merk ik wel steeds meer. Zeg maar, ik, ik zit nu ook letterlijk uh, met mijn kop in een hele commerciële productie. Uh, en daarna uh, ga ik voor het eerst een gesubsidieerde televisiefilm doen... voor de VARA, een one-night stand. Uh, en, en daarvoor heeft een fase gezeten waarin je... En nogmaals, afkomstig uit een milieu waar engagement en toneel zo met hoofdletters werden geschreven. Een fase waarin je, je stortte op uh, Schwarzenegger, op uh, Jean-Claude Jean Van Damme. Eh, ja. Eh, ja, maar dat, dat is, soort is, actiefilms. Ja, ja, maar plus. dat is, dat is een, een, een, een, een proces, denk ik, wat, je, wat ieder mens doormaakt. Is gewoon ook je smaak en je. Uh, um, maar eerst is. is ik was nooit in hoor. Hij was gelijk. Ik, was bij zijn, ik heb mij ook altijd afgevraagd. Want dan leerde Jean-Claude Jean Van Damme uh, tijdschriften die <lacht> vlogen bij ons door het huis, het huis heen. Dat ik dacht, volgens mij is dit zijn vorm van rebellie. Tegen ja. die, tegen die nee, ouders. Ja. Om, om. Niks om, ja, nee, om daar ook mee te. Precies, ja. om daarmee te choqueren. Uh, uh, uh, was dat zo, boeven? Ja, nou, ik. Uh, um, <lacht> Ja, dat, nou, nee, nee, dat denk ik, ik niet. Ja, ja. Ik denk dat In dat te ver gaat. Ik, ik wil, denk wil, dat de de het te ver gaat om het eh, te... De w wat hij ooit gedaan heeft... is dat hij na de filmacademie even aangekondigd... en dat volgens mij was dat uh, vader en moedermoord uh, Om te zeggen, ik ga naar Los Angeles. En dat heeft hij ook drie jaar gedaan daar. En dat vind ik... Vader en moedermoord door weg te gaan? Um, nou, het was, het was wel een soort van uh, de mazzel. Ja, dat was het zeker. De, Um, ook omdat ik dacht ja de, de, de, nou, moet ik wel zeggen dat de Amerikaanse cinema trekt mij gewoon heel erg. Nou, er ging naar het Film Institute. Ja, Amerikaanse Film Van de grootste uh, ja, acteurs, en, uh, en regisseurs. En dat ik wel even dacht bij mezelf. Uh, ja. Gewoon uh, tot ziens, uh, ik ga mijn ding Maar doen, wat maar... was dan de wortel van dat tot ziens? Want er, is, er klinkt enige bitterheid in door. Van, ik heb er geen meer nou, in met Nee, nee, nee niet, helemaal niks met mijn ouders hoor. Maar dat heeft gewoon met, de, een, een, met Nederland aan zich te maken. Nederland is geen filmland. En, en uh, in die zin... Uh, uh, uh, Nederland is gewoon een klein taalgebied. En, uh, en we moeten het met subsidie doen. En het ja. heeft geen grote filmindustrie. En... Uh, en mijn liefde voor Amerikaans cinema is heel groot. En toen dacht ik, nou ja... Omdat ook natuurlijk de gesprekken aan tafel vroeger... Uh, ook natuurlijk gaan over het feit, uh, zeg maar, het is niet alleen maar de leuke kant... maar het is ook de negatieve nee, kant, broer, pik je, er je heel erg mee. heeft dat meegemaakt. Die wilde dat tweede stadsgezelschap, het toneelgezelschap ja. in Amsterdam oprichten. Dat ja. werd afgeschoten een jaar of drie of vier geleden. Nee, maar het feit dat je nu met de filmfondsen, met commissies en dingen... je bent, je bent altijd afhankelijk in Nederland van, uh, van andere mensen. Hoe, uh, hoe is dat, Teu, voor jou om te zien dat jij die, oh, oh, oh, die afhankelijkheid in feite tot op de dag van vandaag uh, hebt... en dat Bobby his own man is. Ze <laughs> dus probeert los te worstelen. Ja, nee, ik bewonder dat ook, ook. En ik herken dat ook heel erg. Ik ben ook tegen, tegen de stroom in, heb ik mijn eigen gezelschap opgericht. Ik heb een eigen theater... Uh, uh, uh, uh, uh, maar je hebt altijd aan de, de, de subsidietiet gehad. Nou ja, maar wat ik binnen die dingen uh, heb... heb, heb, heb heb gedaan, is dat ik toch altijd daar in de marge geopereerd heb. Want een eigen theater is niet... Uh, wordt je niet in dank afgenomen. Nee. Zo zit het bestel niet in elkaar. En ik heb ook 20 jaar lang, 24 jaar lang in Amsterdam... geopereerd zonder 1 cent subsidie van de gemeente. Allemaal met, met, met rijksubsidie... waar ik eigenlijk voor op, op, op, op, uh, op reis moest. En ik ben nog steeds... ben ik een, niet zo'n grote fan... van het Nederlands toneelbestel. Ik vind dat het <kwijnt> totaal anders moet. En heb dat ook geprobeerd. Alleen, ja, je loopt dan op een gegeven moment tegen de muren op... Maar het is toch opvallend dat de, dat de zoon eigenlijk ja, op zichzelf staat. Ja, nou, ja nee, dat maar dat... Misschien ook nu. Het is dat jij het nu zegt dat ik, dat ik me ook. Ik, ik ben me daar natuurlijk wel bewust van. Ik, het is wel iets waar ik. Uh, ik denk rond mijn uh, eerste jaar Filmacademie of zo. Dat ik wel echt zoiets had van. Nee, dit. Ik, laat mij maar lekker de commerciële kant op gaan. En de, um, ik ga mijn hand niet houden. En dan omdat, omdat ik denk, als je, als je eerst dat goed kan... en ook je vakmanschap als regisseur goed kan, helemaal voor film... en dat je zorgt dat je je voorwaarden om je heen creëert... dat je, uh, dat, je dat kan doen, en in film is dat heel erg moeilijk... Dan, als je die rust voor jezelf hebt, dan kan je, denk ik, naar de inhoud toewerken En dat, dat is een soort fase waar ik nu in zit, merk ik bij mezelf. Dat ik denk, ik, ik, ik creëer nu steeds meer de voorwaarden om me heen... Uh, dat ik me maar dat ik gaat, gaat, gaat toch uit van een, een illusie. Misschien een terechte, maar een illusie. Dat er een moment zou kunnen aanbreken dat je zegt... met behoud van inhoud ga ik iets doen dat loont. En Teu maakt al heel lang mee dat hoe mooi het ook is wat je maakt... Hè, speelfilms, stukken... dat er maar amper een publiek te vinden is dat zo groot is... waardoor jij op jezelf kan bestaan. Met zoveel woorden zeg je toch dat dat moet kunnen... Nou, sorry, die, sorry. Nou, jij, jij zegt, ik, ik, ik verzamel eerst de techniek en dan ga ik meer voor de inhoud. En met een beetje mazzel ga ik uh, dat zo goed verkopen dat ik er ook van kan bestaan. Maar ja. ik zou, Teu maakt al heel lang mee dat dat eigenlijk niet of amper lukt... om een publiek te verzamelen dat groot genoeg is om daar uh. onafhankelijk van te bestaan. Die, nou ja, hij heeft dat natuurlijk met zijn heeft en dat heel lang gedaan. Alleen, uh, Teu heeft altijd uh, op subsidie geopereerd. Ja, en, uh, maar, maar... en Ja, ik, ik, uh, ik probeer dat heel erg, subsidie te krijgen. En, uh, en nu uh, is dat gelukt, uh, godzijdank. Uh, maar, maar ik, ik maar... speel toch even advocaat van de duivel... Is dat wel zo'n goede zaak om je daar afhankelijk van te, te maken en, en er zo uh, lang afhankelijk van te blijven? Je bedoelt subsidie in het algemeen? Ja, zeker nee, in, in, ik, da, in, in de mate waarin dat jarenlang in het Nederlandse toptoneel aan de orde is geweest. Uh, en de film? Nou, ik vind het een beetje in die zin een beetje. Ja, ik vind het een beetje link om van toneel te spreken, omdat ik daar niet zoveel van, van weet. Maar als ik het over film heb, denk ik dat dat wel. Uh, subsidie moet zeker bestaan. Maar nou ja, wat je nu ziet, wat er gebeurt... ik denk dat er zeker wel, wel wat meer ondernemersdrift mag zijn... en dat mensen wat meer gepusht moeten worden... om uh, zelf financiën bij elkaar te krijgen... en geld bij elkaar te sprokkelen om dingen te maken. En, uh, want je krijgt een hele ongezonde sfeer. Onder makers, onder elkaar. en. Um... is dit een remake van Halbe Helstra die we nu horen spreken? Uh, nee... Nee, want ik, ik geloof niet dat hij dat dat pleit voor het, uh, het stopzetten van subsidies... of, dat, of het, het korte nee, subsidie Nee, helemaal niet. Het probleem is alleen zo dat, dat, dat, dat zowel dat geldt voor toneel... dat geldt net zoveel voor film, er is de, de markt is te klein. De ja. markt is te klein. Ja. Voor Zeker in ons taalgebied. Dus ja. Als ik ja. een, een, een gewone chique zou moeten, uh, willen spelen... dan, moest, dan moet ik hem mo zoveel keer spelen, wil ik überhaupt iets spelen. Dus dat gaat niet. Dus we hebben al in een vroeg stadium bepaald... bepaald dan moet subsidie komen, voor de of het nu de podiumkunst is... of de, of de, of de, of de ja. filmkunst. filmkunst is. En... Uh, uh, dat is ook een, een, een, een groot goed. Ik denk dat bij het toneel het grote probleem is dat het hele reisbestel een achterhaald bestel is. Je ziet het bij het Concertgebouw of de musea of de opera die blijven ook op één plek waar je, dat je steeds meer concentratie moet, moet komen en dat je, um, dat je uh, uh, het, het aanmaken van producties en de afname theaters en gezelschappen in één hand zou moeten gaan geven. Hmm. Dat er plekken zijn waar je hoogwaardig toptoneel kan zien, want dat je niet Per definitie meer zou, hoeven, zou moeten reizen. Wat film betreft heb ik de indruk. dat. dat ja, ik, ik bedoel. Men probeert van subsidiegeld. commercieel te opereren. Nou, dan is er nu die tax regeling die er hopelijk komt, waardoor je uh, grotere bedragen kan genereren. Maar ook daar is de markt te klein. En op een of andere manier lukt het ons niet. om wat de, de, wat de Vlamingen de laatste tijd lukt. of de of Delen of de, ja, en de, de, de, de Zweden. Om de producten zo eigen te maken dat je ze heel goed wereldwijd kan, kan verkopen. Bobby, wat, wat, wat denk je dat, dat dat droom van Teunau nog is? Inhoudelijk, niet, niet alleen financieel, maar wat zou hij willen, denk je? Wat wil hij nog realiseren voor het te laat? Nou, ik denk stiekem... Maar de, maar, ik denk stiekem dat die soldaat van Oranje... Zeg maar, het feit dat je met uh, toch redelijk wat middelen... Uh, iets kan maken wat groot en spektakel is. De musical-variant in dit geval. Ja, jaar, en ik denk dat hij dat op filmgebied... Uh, ook nog wel heel graag zou willen maken. Nog een maken. keer de grote greep. Ja. ja. Is dat zo, Thun? Laat ik het anders formuleren. Ik vind dat er, een aantal, dat er materiaal is in de, in, in de, de Nederlandse geschiedenis... Um, um, die uh, absoluut noodzakelijk zijn om, om, om, om, om, om verteld te worden zeggen waarom alleen die verre budgetten die wij niet hebben. Naar welke fases in onze geschiedenis denk je dan? Nou ja, de 80-jarige oorlog, de, de, de, de hele, de, onze VOC-mentaliteit. Ik, mm. denk, ik denk dat het succes van Soldaat van Oranje, afgezien van de kwaliteit van de productie en het spektakelelement... element heel erg te maken heeft met het feit dat wij. Geen, geen nationale identiteit hebben. Afgezien van of we die zouden moeten hebben, maar we zijn. Een, een gesedum, dit land is gesedimenteerd zoals de rivieren. En dat is het volk eigenlijk ook. We vieren, hebben geen nationale feestdagen. 14 juli, die met de Stichting van de Staat. Of. Uh, nou, dan proberen we nu wat 200 jaar Koninkrijk uh, te gaan vieren. Ik denk dat mensen. Zo massaal door alle geledingen komen, omdat ze denken. Ja, daar hebben we ergens gevochten voor een vrijheid, ja. et cetera. En ja. toen ja. we de mina vaste voeten begonnen, daar zijn we ergens een land geworden en was er iets waar wij voor mocht, moest, uh, moest, moest, moest zouden kunnen staan. Of zoiets ik denk dat het dat, dat, dat, dat blijkbaar door die grote opkomst behoefte is. Of het nou Nederlands zelf is, of dat, mm. dat oranje gevoel. Wat voor uh, dubieuze kanten daar ook aan mogen zitten. Of voor mij een serious request. Ja, precies. Mm -hmm. ja ,まあ, het, het gaat me eigenlijk om. om uh, er zitten zulke spannende. De, de Maurits onder Barneveld. Uh, uh, die, dat zijn eigenlijk um, um, um, conflicten. Die op klein gebied nog steeds gelden, die overvalregels. Ik heb ooit geprobeerd met Jan Blokker samen om na het succes van de Partizanen wat gedaan hebben over de reformatie en dingen te maken. En toen was het in, in de Balkan was dat met met, met met met met die die. Maar daar zie je een geweldige co-productie voor. Marte, als jij zo van de afdeling inhoud bent en je hebt een zoon die, die weet waar Abraham financieel de mostert haalt <lacht> en, en, en en technisch. Ja. Uh, nou, maar technisch weet hij dat wel. Of even dat financieel, dat is dan maar de vraag. niet. Nee, dat, dat, dat is dan maar de vraag. Ik bedoel, die budgetten zijn, die zijn, die zijn er nu eenmaal niet. Dus dat maakt het <kijkt> heel erg ingewikkeld, lastig. Uh, terwijl ik weet dat hij er wel van droomt. Dus ik, heb zo, uh, ik, bedoel, ik begrijp heel goed dat hij naar Amerika zou, uh, uh, zou willen. Hmm. Ik bedoel, Want dat is zo, Bobby. Je wil naar de States. Ja, maar de, um, ja. ik bedoel, ik heb er al een flinke tijd gezeten. En, um, en het hoeft voor mij niet snel, maar ik denk dat het wel. En het kan nu ook, want uh, ja, het wordt allemaal steeds sneller en je komt er makkelijk in de communicatie en zo. gaat allemaal uh, gewoon vliegensvlug vlieg tegenwoordig. Um, en ik heb daar nu mijn netwerk in Amerika. En, um, en het hoeft voor mij niet snel. moet gewoon. Serieus en gedegen, en je moet het juiste project hebben. En je moet de juiste mensen. Maar om je dat heen heb ik zouden. Ilse de Lange horen zeggen die het daar als country-zangeres wilde maken. Dat heb ik ja. Leon de Winter horen zeggen die daar met Jessica Deurlacher naartoe ging. Ja. Ik heb veel ja. Nederlanders uit de kunst zien dat horen zeggen. En die ja. zijn bijna allemaal met hun staart tussen de benen. Ja. Nee, en, en, en, maar ja, dat, dat kan. Ik, ik bedoel, ik heb er vijf jaar gezeten en uh, toen kreeg ik de kans om hier een film te maken. En nu de tweede. Ik heb zoiets van, nou, als ik er nog twee heb gedaan, dan wil ik wel weer terug. Ga ik daar. Noemde. En dan begint nu, uh, zo begint dat weer ja, te ja. kriebelen. Ten, jij zou in maart, uh, zou je het derde huwelijk gaan doen? Ja. Daar kwam iets tussen. Ja, daar kwam het overlijden van Jeroen Willems tussen. Ik uh, uh, zou eigenlijk per 1 januari beginnen uh, met hem. en We waren in een vergevorderd stadium. derde huwelijk is een bewerking van het boek van Tom Blennois... Um, en je, um, zowel Thomas als ik hadden Jeroen in ons hoofd als de ideale bezetting. En Jeroen ja. vond dat zelf ook. En, uh, we waren, begonnen, we waren al begonnen. Waarom, dacht je. Uh, veel nou, dit, dit verhaal, dit, dit, kort, het verhaal gaat over een, een, een, een man die. Um, zeer uh, positief is, aan het einde van zijn leven staat. Zijn vriend is al overleden. En die... Uh, um, die zit alleen nog maar in zijn flat televisie te kijken. Uh, en die wordt op een gegeven moment benaderd door een, een man die wil trouwen met een Afrikaanse. Dat heeft hij al een paar keer daarvoor gedaan. Dus de vreemdelingendienst zit hem op, uh, op de nek. Maar in dit, geval, in dit geval houdt hij echt van die vrouw. Mm. En... Uh, hij vraagt hem dan. Uh, of hij met die vrouw wil trouwen voor hem. Hij gaat toch dood. Hij is homoseksueel. Dus dat. Uh, why dat, not? Why yeah. not et cetera. Daar betaalt hij hem voor. En als hij dan het zover is. dan kan hij zelf. dan heeft die, krijgt die vrouw de. de, de, de, de, de Belgische nationaliteit. Uh, en dan uh, is dat gedaan. En hij wil dat eerst niet. maar hij gaat dat dan toch op in en doet dat. En dan ontstaat er een bijzondere band tussen die vrouw. en hem. En uiteindelijk blijkt die vrouw behoorlijk slim te zijn, want die gebruikt die hele procedure weer om haar geliefde uit, uh, die in een, in een asielzoekerscentrum zit, uh, vrij te krijgen et cetera, en, en met hem te trouwen. Dus die heeft ja. ook haar plan getrokken. Ja. En uiteindelijk neemt hij dan de beslissing om alles aan haar, en, aan, aan haar en, en hem over te laten. Dat is een beetje een metafoor voor West-Europa. Het, het, het stervende, decadente West-Europa en het Afrika. Ja, en, alle en, rest... en alles wat decadent is en stervend is, dat was geweldig voor Jeroen. Eh, ja, ja, Jeroen ja, ja, Willem, ja, ja, die had daarin Jeroen, kunnen Jeroen, exceleren. Ja, ja. Ja, voor Jeroen had precies die, die, die, die, die, die, die mengeling van... van, van uh, uh, Altijd op een scherp van de snede scherp van de snede en gevaarlijk en dingen en, en, en, en de bedoeling was ook om daar een film van te maken. Dus hij was ook nog eens uitermate geschikt voor de filmrol. En we waren al ja, we waren al van start. En toen plotseling gebeurde dat gruwelijke. En toen, uh, nou ja, toen heb ik besloten om het niet uh, om het te laten voor wat het was. Wat Want ga je dan ik... nu doen? Nu, uh, ik, ik ga daarna, zou ik, na maart zou ik de driedelijke televisie hier de prooi uh, gaan draaien. En die, dat proberen we nu een beetje naar voren te trekken. Dus ik zit nu eigenlijk... Uh, kan kan dat dan, bedoel, iemand in wie je gelooft, met wie je veel hebt overlijdt. En dan moet je een knop omzetten en dat kan? Nou ja, de knop is, kijk, de, de, de, de relatie is natuurlijk ook is ook, ook, dus, dus, dus, zo, zo, zo, zo bijzonder is in het repetitielokaal hmm. middels het materiaal. Dus die dat, is een, dat is een huwelijk van, van drie maanden en, en, en ja, dat gaat plotseling niet door. En dat is vrij Ik heb wel echt uh, voor gehad, omdat die voorstelling... dat ik die niet heb kunnen maken, want ik was al twee ja. jaar mee bezig. Maar het was mij duidelijk dat ik hem zonder Jeroen... Dat gaat niet, je kan niet plotseling. Want die voorstelling was al vijftig keer verkocht in de theaters. Dus op ouw, zijn naam voor een grote Ook. Ja. Dat ja. hebben we moeten cancelen. En, um, omdat ik me niet zag met een andere acteur... Uh, dat zou ik die acteur ook niet willen aandoen. Dus ik heb het nu op de plank gelegd. Ja. Hey Bobby, en ja. hoe zit je dan morgen naast zo'n vader morgen in Venlo? Vader die een droom kwijt is? Nee hoor, nee. nee. Ja, ah, dit, was, dit was iets heel groots voor hem. Oh, ja, ja, ja nee, ik merkte ja. ook dat hij er wel kapot van was. Ja. Um, nee, maar het gaat altijd door. Er liggen nog 15 projecten op de Dat de hele, schema, de hele he. schema zit nog de komende drie jaar vol. Ja, Nou, uh, ieder project is een eigen project. En ieder project is, uh, het is nu eenmaal zo met, met toneel... dat je dat gewoon uh, uh, seizoenen van tevoren moet verkopen. Dus Jij ja, dan... ja, nee, zo... zit er ook echt iedere keer bij als een acteur. Dat valt me op, weet je. Dan begin je aan zo'n ja. zin en die gaat dan naar beneden. En dan gaat dat gezicht gaat in die hand. En... Hoe kun je dat allemaal aanzien, Bobby? Zo'n toneels spelende vader die oh, joh, het dat, doe, dat doe ik al heel lang. Ja? Ja, nee, nee, maar het, maar het is ook de, het is ook de, de, de passie uh, die, die de, Ja, het is de passie. Melodramatisch is Ja, het, nee, dat is het zeker. Nee, ja. Dat is het zeker. Ja. Maar, ja. maar het is... Uh, um, nee, en dan heeft hij nu een gat vrij... en dan heeft hij meer tijd om voor, voor te bereiden... voor film- en televisieprojecten, wat ik... Ik vind dan dat dat heel goed is. Want ik lach er altijd om hoe. Uh... Hoe uh, snel Teu van het ene project in het andere project kan, kan uh, stappen. En, uh, en met film heb je vaak een veel ja, langer aanloopproces. Dus cynisch genoeg is dit eigenlijk wel even goed voor hem? Dat Ik denk aan... het wel. Ik denk het stiekem, stiekem dat het heel goed is dat hij even twee maanden gewoon. Voep, dat opeens de agenda leeg ja. is en dat je je kan focussen op. Uh, en hoe zit jij daar morgenavond. Is de agenda leeg? Ja, nee, leeg niet. Natuurlijk niet, uh, Teu. Dat, dat geloven we ook. Echt niet. Neem dat van ons aan. Hoe zit jij morgenavond aan in Venlo met de familie? Nou, uh, ik, heb een, ik heb een hele hechte familie. Dat, dat, dat is, uh, die trekt erg naar elkaar, naar elkaar toe. Dus ik, ik, ik bezoek mijn moeder elke zondag. Uh, in Venlo. Die wow. zit in een verzorgingstehuis. Dus dat, uh, we hebben zo ga je vanuit ploeg, Den Haag? Ploeg, ploeg, nee, nee, vanuit Amsterdam. Uh, All the way naar Venlo. Ik ga elke zondag naar Venlo. Uh, mijn broers en zussen die doen dat door de week. Die wonen daar allemaal, dus ik ga er. En wij hebben ja, veel, veel uh, met, met die familie vakantieweekend. Dus, ze, ze, ze, ze, ze kennen ja. Bob uh, goed. Bob ja. heeft voor zijn eerste film ja. ook uh, de hele familie rondgebedeld om die gefinancierd. <laughs> <laughs> dat Dus hij ook wel weer. Mannen, de, de, de tegel. Uh, Bobby, jij eerst. Wat uh, komt daarop te staan? Uh, ja, er zit wel een scheldeortje in. Ik weet niet hoe ik dat mag zeggen, maar. Ja, uh, in de mail erbij. Het uh, ride this motherfucker till the wheels fall off. Even in het, Nederlands. Uh, nou ja, uh, uh, zorg dat je alles uit je leven haalt wat erin zit. En het is een uh, quote van een uh, stand-up comedian Martin Lawrence. Uh, en het is eigenlijk ja, het is degene die bij mij heel erg is blijven hangen. Dat uh... kunnen wij onmogelijk tegen zijn. Ja. Ja. Uh, Teu, hier, hier okay. is die, uh, Wat zet jij ervan? Nou, ik heb al een keertje zo'n tegel ingevuld. Hier. Ik heb hier een keertje gezeten. Wat laat je, je niet dat, van de plicht. Nee, toen, en toen, toen, uh, toen heb ik. Uh, wat heb ik toen geschreven? Mijn, mijn motto. Waar je stappen zet, wordt het grond. Heb ik toen geschreven, die zeg ik nu niet meer opschrijven. Maar ik zat eigenlijk een beetje na te denken... Uh, een ingewikkelde gedachte... dat uh, voor, uh, voor degenen die zonder God willen leven... die, uh, die zullen sterke morele uh, coördinaten in zichzelf moeten ontwikkelen. Maar die is te ingewikkeld. Dus ik neem een citaat van Bob Dylan. Uh, When you live outside the law, you must be honest. Ja, als je buiten de wet leeft, moet je in. Dat is hard en mooi en zuiver en strak. Op deze avond van de eerste kerstdag. Straks even luisteren. na achter beste luisteraars. Drie uur lang even luisteren. Naar een ongetwijfeld fraaie marathoninterview met J. Goudsblom. De socioloog. In 97 afscheid genomen als hoogleraar Universiteit Amsterdam. Dit was Kunststof. Tot later. Dank, heren Boermans. Dit was aflevering 2500...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 Het Radio 1 Jaaroverzicht. De kosten Concordia. Ijsdikte. Rond het 11 centimeter. Prins Friso is opgenomen op de Intensive Care. De wil is er Op de uitgang Van Amsterdam zijn twee treinen op elkaar geboven. We gaan, We gaan even naar Paramaribo. In vier Het is gewoon over voor het Nederlands elftal. Paniek in de bioscoop. André Kuip. Complete chaos in het peloton. Het gemeentehuis in het Brabantse Waalregel. Alsjeblieft Nederland, hier is hij dan. Olympisch goud voor Janne Vos. Fly, Epke. Ja, ja, ja. ja. Ik ga helemaal lijpen uit Gisteren aan de stationsweg in Haaren. De beste zetten kan. Dat verklaar en beloofd. Dat verklaar en beloofd. Wat hoe hij daar toch gekomen is, dat wil ik weten. Wij zullen jan missen, papa dus toch? Gun violence is a national epidemic that demands more than words. Morgen van 10 tot 6, het geluid van 2012. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.